Maar de afspraken staan, het regeerakkoord is een stevig pakket. En uh, dat kunnen we ook niet mooier maken dan dat de begroting moet ook op orde. De VVD-fractie kiest op dit moment een nieuwe fractievoorzitter. Dat wordt staatssecretaris Zelstra. Verwacht wordt dat het in die vergadering ook gaat over de zorgpremie. De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, noemt de plannen voor de zorgpremie onacceptabel. De politie in Drenthe onderzoekt of de twee branden afgelopen nacht in Emmen zijn aangestoken. Rond middernacht was er een klein brandje in het centrum van Emmen. Zo'n drie uur later was er, 500 meter verderop, een grote uitslaande brand in een pand waarin een restaurant van Dierenpark Emmen is gevestigd. Het vuur in het park was rond acht uur geblust. De dieren hebben geen last gehad van de brand en het park is vandaag gewoon open.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 De Amerikaanse tv-zender NBC organiseert een benefietconcert... om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de orkaan Sandy. Onder andere Bruce Springsteen, Sting en Bon Jovi doen aan het concert mee. Net als Christina Aguilera en Billy Joel. Tijdens het concert worden kijkers opgeroepen om geld te doneren. Het concert is vrijdagavond in New York. Die stad werd zwaar getroffen door de orkaan. Er vielen meer dan 32 doden. Honderdduizenden mensen zitten er nog zonder stroom. Het openbaar vervoer en luchtverkeer raakten ontregeld.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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Met aan tafel Paul Hanen over zijn nieuwe show... opvoedkundige Tisha Neven en theoloog Anne van der Meijden. En met u praten we zometeen over een poging van staphorstenaren... om van het eeuwige imago van Zwarte Kousendorp af te komen. <lacht> en tegen half vier een poëtische overdenking... over deze uitzending door onze dichter bij de dag, Karel Was. Maar eerst maar, gaan ja. we een appeltje schillen. Precies. Wie schilt er vandaag ons appeltje? De columniste Alma Draaier en jij vertelde net al dat je het heel graag wil hebben over het weer. Over het weer? Ja, ik wil graag een appeltje schillen met uh, Piet Paulensma. de beroemde Piet Paulusma. Die heeft, is gisteren gekomen met zijn eerste voorlopige wintervoorspelling... En als ik hem even mag voorlezen, zal het heel snel doen. De komende winter zal vuil en nat verlopen. Met een vuile winter bedoel ik regelmatig sneeuw, regen, ijzel en onstuimig weer. Dus veel overlast voor het verkeer. Opnieuw wordt het rond kerst spannend. Dat wil zeggen dat de kans op een winterse of witte kerst nog niet eens zo klein is. Nou, dan gaat hij nog zo even door. En dan zegt hij, over het algemeen wordt het een normale winter of iets te zacht. Prachtig. Ja. Prachtig. Um, en dat we ook nog op schaatsen komen. Ik denk aan halverwege of eind december, of eind januari en begin februari. Oh. Ja, waarom moeten we allemaal lachen? Ik denk dat we allemaal moeten lachen, omdat het een beetje is als, als je daghoroscoop. Er komt altijd wel iets van uit. Je kunt er alle, <laughs> bij alle kanten mee op. Piet maar, is aan de uh, lijn, als ja. het goed is. Piet, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ah, kijk, jij bent ook nog vrolijk. Dat scheelt allemaal uit. Ja, ook. ik blijf ook wel vrolijk hoor, echt wel. <clears throat> Ja, ik, ik vroeg mij af, um, ten eerste, waar, waar baseert u dit op? Ja, dat is mij meerdere keren gevraagd de afgelopen jaren. In ieder, in ieder geval wil ik eerst even zeggen dat de afgelopen maanden meerdere keren is gevraagd, wat blijft jouw winterverwachting, is me toch altijd weer nieuwsgierig. naar. als ik zo'n winterverwachting maak, kijk ik naar het weerpatroon van de afgelopen anderhalf jaar in de regel, waarbij de herfst ook belangrijk is, en de zomer. Ik kijk ook altijd even naar hoe is het de vorige winter verlopen. Je hebt te maken met de effecten van de opwarming van de aarde. Wat nog wel eens wat invloed geeft op het grillige karakter. En ja. dan kom ik op een gegeven moment tot de conclusie. dat, Of dan denk ik dat die winter zo zal verlopen. Dus dat ja. is een stukje ervaring. Een stukje keuzes maken. En een stukje gevoel. Ja, maar... Dat is anders dan alleen een computermodel. Ja, dat begrijp ik. Maar als je het zo formuleert zoals u het formuleert, dan, dan kun je er toch eigenlijk alle kanten mee op. U houdt zo verslagen om de arm, dat het eigenlijk ook weer niet zo heel veel zegt. Nou, ik denk het niet. Want er staat op dat er op schaatsen komen en dat, dat het een vuile winter wordt. Dus de trend heb je neergezet en dat je op schaatsen komt heb je ook neergezet. En daar lach je je zo meteen om. Maar als je kijkt naar de afgelopen... Nu alvast. Ja, ja, dat is mooi. Als je kijkt naar de afgelopen winter bijvoorbeeld, is die winter de, was die winter te zacht... Te nat, te zonnig, maar wel een extreme koude golf. Dus zijn we ook op schaatsen gekomen. En dat zijn nou de effecten die er tegenwoordig meer en meer in zitten. En die, die zet ik hier ook in. Want maar ja, de maar het, die, die winter van, was ook van alles en nog wat. Die winst van vorig jaar, hè? Die werd, dat werd van tevoren door anderen. Hoor. niet door u. We zouden een horrorwinter krijgen. Ja, en u heeft zelf vanaf. gezegd, het wordt uh, relatief koud. En in werkelijkheid, ik heb het even op nageslagen... Uh, bij, de, bij het KNMI was hij zacht, zonnig en vrij nat. Ja, Ik bedoel... maar er zat wel een extreme koude periode in. En het belangrijkste van zo'n winterverwachting is... Je komt op schaatsen of niet, dat is, dat is, dat is wat telt en daarmee nee, vandaag weer het nieuws hè, de, de, de touw neer van de winter. Tof. Dan moet je dat gewoon altijd zeggen om een beetje hoop te geven. begint die zenuwelijers toestand weer. Ja, maar, maar, de, de vraag is eigenlijk, uh, uh, uh, waarom, waarom doet u dit? Want uh, het kan van alle kanten uitgaan. Uh, nou, mensen willen het misschien graag horen, hè? maar u zegt ook zelf dat mensen erom vragen. Maar als het toch eigenlijk uh, niet zo heel erg 100% betrouwbaar is... Wa waarom doet hij het dan toch? Oh nee, maar dat is met, uh, met de weersverwachtingen is dat zo. Met lange termijn verwachtingen. Daarom noem ik het ook een voorspelling. Want hier zit het... Uh, wat minder wetenschap in. Hier zit meer gevoel in. En waarom ik het doe? Omdat er elk jaar gewoon om gevraagd wordt. En ik vind het ook wel een uitdaging, moet ik eerlijk zeggen. En we zijn natuurlijk wel met ons allen bezig, met een winter, met een zomer. En dan, dan, dan, dan kijk ik naar de tijd van, nou Piet, heb je dat goed gedaan? Een Aantal keren gaat het prima. Vorig jaar zijn we op schaatsen gekomen. Nou, nu zeg ik, we komen weer op schaatsen. Ja. En, en even denk... voor de helderheid, dit is een eerste voorlopige voorspelling. Er komt ook nog een tweede voorlopige voorspelling. Ja, die voorspelling. altijd tegen het einde van de maand. En ik ben zo sportief. Ja als je kijkt naar alle winterverwachtingen die vorig jaar zijn uitgebracht. Ik ben zo sportief, ik laat die winterverwachting gewoon staan. Ja, ja, ja. dat ziet u absoluut. Maar, maar nou zeg bijvoorbeeld uh, de, de mensen van het KNMI die zeggen ja, het is volstrekt onwetenschappelijk dit soort uh, voorspellingen. Ja. En, want je kunt nou eenmaal niet, ook al ben je heel knap en heb je heel veel intuïtie en heb je heel veel computermodellen. Je kunt niet verder vooruitkijken dan tien dagen. Nee, maar heeft de KNMI ook helemaal gelijk aan maar Die zijn vorig jaar ook gekomen met de winterverwachting. Ai. Ja, dat is jammer voor het KMI, maar dan moeten ze dat ook niet doen. Hè? En ik vind het ook niet ja. te erg. Ik bedoel, wetenschappelijk hoeft dit niet onderbouwd nee. te worden. Het gaat om een stuk gevoel en ervaring, dat leg je erin en uh, je durft het ook, je durft het niet. Ja. Elma, waarom stoort uh, het jou? Nou, ik denk ook, uh, van, de, van de zomer is, weet je, wat was het zo slecht weer? Toen is er een, een actiecomité opgericht en die heeft, die heeft een demonstratie georganiseerd tegen het slechte weer. Ja. En dat was natuurlijk erg geestig en iedereen dacht dat het een grap was. Het was geen grap. Het was echt zo. En de pers stortte zich er massaal op, want dat ja. was jullie. Maar, helemaal... maar toen werd onder andere Piet Paulus uit de verantwoording <laughs> geroepen, want die had, nou, die had naar weer voorspeld. Schande, ik, ik denk dat dit, dit soort idioot Zie, ja, roep nee. je op door dit soort uh, rare voorspellingen ja, te doen. Bent u dat met me eens, meneer Paulus? Nee, nee, nee, ik ben het niet met je eens, want ze zijn er al sinds 100 jaar. Dus elk jaar komen de winterverwachtingen van die mensen ja, naar boven. En over de afgelopen zomer gezegd... Ik, ja, het is natuurlijk zo van af en toe is het slecht weer en dat kun je niet anders maken dan als het is. En het zal mij benieuwen, ik stel voor dat wij na de winter opnieuw in dit programma Oh, we zijn er eens Dan komt er weer een verschillen met Elma draaien Ja. zit jij dan op? Het heeft gesneeuwd. Echt Zit ik op de wacht? Nou, nee, maar ik denk ook dat we niet echt zonder kunnen ofzo. Want iedereen, snapt dat iedereen... Nee, iedereen wil het ook wel een soort weten, maar aan de andere kant denk ik dan ook, ja, nou, er kan dus weer van alles worden en ik vind het altijd een beetje deprimerend. Dan toch liever we gaan op de schaats en er komt sneeuw. Punt. Ja, maar dat staat hier ook in. Ja, dat ja. staat er ook in, ja. Dat is het belangrijkste, we komen op schaatsen. Voor de rest, die vuile winter kan ik ook niks aan doen. Nee. Maar nee. Dat, is, dat is gewoon het grillige karakter je vaak van, door de opbuiming van de aarde, van ons klimaat ja. aan ja, ja. het worden. Ja. Het ook niet leuker eigenlijk als er verschillende voorspellingen naast elkaar gelegd worden, dat je dan kan kijken van, ja, of je weggaat, of dat je in Nederland blijft. dan weet je wat het is. Natuurlijk zijn mensen die zeggen, ja, wat moet ik hiermee? Zijn mensen die zeggen, nou, het zal wel. Zijn mensen die zeggen, nou, dat heeft helemaal geen waarde, zoals de KNMI. Maar dan moeten ze gewoon zelf niet met een winterverwachting komen. En zeker niet, als de nee. winter al aan de gang is, want dan kan ik het ook. Want dan heb je bepaalde stromingspatronen die terugkomen, even wetenschappelijk. En dan kun je hem veel beter neerzetten. Ik ja, vind dit nog wel een leuke sport. De, de KNMI pretendeert dan niet dat, uh, dat ze het allemaal bij het recht en ze hebben, wel? Nee, nee, nee. Maar ik bedoel, als zij komen met een winterverwachting en zeggen: de winterverwachting kun je niet geven, dan moet je zelf niet komen met een winterverwachting. Hmm. Even, als je vijf keer achter elkaar er echt naast zit, Piet, stop je er dan mee? Nee, nee, nee, ja, nee ik stap er niet mee. Het, het, blijft, het blijft echt, uh, ik, ik, uh, ik hou het ook bij hoe het gaat. En ik vind wat hier staat, vuile winter en op schaatsen, vind ik al de highlights van de winter. Ja. Ja. Ik ga de verslaan. Ja. En als je ja. bij een klomp hebt, dan moet je dat die koppen eigenlijk bepalen. Ja, precies. De koppen zijn goed. goed. Ja. Nou, we gaan het erbij houden en dan zien jullie samen over een half jaar weer terug. Elmar Draaier en, ja, en, en, en, ja. en Piet Pauwers Maar beiden hartelijk dank. Oké. Okay.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 Mark Ja, waar de naam Staphorst wordt gebruikt, dan hoor je ook al heel vaak de woorden, fundamentalistisch, taliban, intilt. Ja, alles wat we autochtoonachtelijk vinden, dat is dan zo'n beetje Staphorst. Maar als het aan een nieuwe website ligt, komen er barsten in dat imago. Anne van der Meijden, u bent eigenlijk de uitvinder van de term Zwarte Kousenkerk. No. De term, nou ja, zo'n beetje, die ook aan Staphorst kleeft. Wat heeft u met het dorp? Och, Ik vind het een van de vele dorpen die we nog hebben in Nederland... waar de, de adat en de folklore, soms religieus, soms minder religieus ingekleurd, nog leeft. En uh, kijk, er zijn over Stapost in het verleden geweldige verhalen geschreven. Daar is ook het een en ander gebeurd. Ik denk aan die, ja, het volksgericht van 1961, was dat menig zoiets... Waar een, een overspelige vrouw op een mestkar rondgereden werd. Hè. Maar dat is huilerij. Want ik, ik, ik geloof dat in 35, 1935, schreef Anne de Vries al het boek Hilde. En dat vind je zo'n een, een, een, een, volksgericht in een Drents dorp. Hm. Dus het gebeurde op heel veel verschillende plaatsen. Alleen Staphorst had de aantrekkingskracht van al die ellende, geloof ik. Ja. Zo, zoiets was dat. En nu komt er dus speciaal een internetportal... gemaakt ja, door ja. mensen uit Staphorst en ook daarbuiten... om ja. een beeld te geven van wat voor een dorp het eigenlijk is. Is, ja. da, is dat nodig om dat beeld nou, te corrigeren? Ik, ik, ik begin langzamerhand toch wel te geloven dat Staphorst bezig is... om zich helemaal vrij te maken van dat oude imago. Het wordt een moderne plaats, het is industrie, er is nee er is, ze is een hele goede voetbalvereniging. En de, die, die religie, die hervormde kerk is natuurlijk een, een van de zwaarste hervormde kerken... die je kunt vinden in Nederland. Er zijn maar drie dominees die daar mogen preken, zoiets. De rest mag daar helemaal niet komen. En niet-dominee Gemda, dus? Nee, niet-dominee mogen nou, we niet hebben. Nee, wacht maar <laughs> af. Maar in elk geval, dat beeld is, is ernstig aan het verschuiven. En, en die jonge jongelui die studeren in de wereld... en die, die, die, die halen ook meisjes uit de, uit de wereld... En, en, en de boeren die zijn hartstikke technisch aan het worden. En dus klededrag klederdracht neemt af. Hè. Dat moet je ook niet vergeten. En ook de kerkverlating zal zonder meer ook in, in, in, in Staphorst ja. plaatsvinden. Maar goed, en vooral het nodig is in Staphorst. Tegelijkertijd, als je het woord Staphorst gebruikt... in de media ook, en in, in, in de, ja. de rest van Nederland... dan rijst er toch een bepaald beeld ja, nog de, altijd op. Dat komt voornamelijk van 1971. Dat komt van de polioaffaire, de inentingsaffaire, Wat ook weer oneerlijk is. Want, want dat, Toen waren er veel mensen in Staphorst die hun kinderen niet wilden laten Ja, inenten. maar er was ook weer... Speel. en dat was ook in Tolen. En, en daar zijn ook mensen gestorven. En dat, maar nogmaals, Staphorst trok dat... ken ik aan, omdat het... schreef Groenman al in 1942... in de studie over Staphorst. Het heeft een soort van aantrekkingskracht... voor extremiteiten. Hm. En ook voor opsluiting, voor ex exclusief zijn. Dat hangt samen met die... Folklore, met de adat, met de kleuren van de boerderijen... zoals ze geschilderd zijn. Stapels is een van de weinige dorpen... die altijd kunstenaars in, in huis heeft gehad. Heel veel zelfs. Mooie schilderijen gemaakt. En die mensen hebben nooit last daarvan gehad. Ik bedoel, ze zijn hartelijk en ze zijn gastvrij... ze zijn goede nobers uh, in de Saxische zin. Er is niks meer aan de hand. Alleen ze trekken iedere keer... De kijk, aandacht. Nou, zullen, zullen, zullen we er even naartoe gaan? Want uh, zoals veel journalisten voor ons hebben we dat ook gedaan. Onze verslaggever Mathéa Vrij die kreeg de opdracht uh, om bij de clichés vandaan te blijven. <laughs> en zij kiest uh, voor Johan Roo als hoofdpersoon. Hij is CEO van gevelbedekkingsbedrijf Rollenkaten. Ik denk 15, 20 jaar terug was er ook een keer iets met de kijk op Staphorst. En daar was een hele... Een reportage werd er ook gemaakt over ons bedrijf. En mijn vader had heel trots verteld wat hij allemaal deed. En toen zei hij tegen de journalist... ik hoop niet dat jullie er te veel uitknippen. Nou, we hebben er heel erg om moeten lachen achteraf. Want er is niks uitgeknipt. Er is gewoon helemaal niks van het betoog in het hele verhaal gekomen. Dus ik kwam helemaal niet aan de beurt. En daardoor gingen we toen vervolgens alleen maar terug naar het clichématige. matige Dat was de klederdracht, de zwarte kous. De rest is niet, niet in beeld geweest. Ja, u kunt erom beetje... lachen, maar bent u er ook niet een beetje boos over geweest? Nou, ik vind het jammer dat de pers soms wel voorkeur te hebben voor negatieve clichématige matige dingen. We lopen nu even van uh, het hoofdkantoor naar de productielocatie, waar dus de ramen en deuren afgevelelementen worden geproduceerd. Van Moskou, Siberië tot de Caribik. Ierland in Praag hebben we een recent mooi gebouw gedaan in Zweden, maar onze hoofdomzet zit nu in Saudi-Arabië. hallo. Ben het, ben het, ben het. Voor welk nieuw gebouw zijn ze bezig hier, weet u dat? Wij zijn uh, onlangs gestart, dat is wel leuk. Zijn we onlangs gestart uh, met het Ernst Jong hoofdkantoor in Amsterdam. En dat was heel recent in het nieuws, waar ook uh, zelfs koninklijke aandacht voor was. Voor het meest duurzame gebouw uh, wat we nu in Nederland gaan maken. Is dit bedrijf, staat het nou eigenlijk helemaal los van... Staphorst en van uw achtergrond of zegt u? Ik heb door mijn uh, jeugd en het hele leven in Staphorst heb ik toch wel iets meegekregen dat bijdraagt aan dit bedrijf. Nou, wij mogen ons hier heel erg gelukkig prijzen met een omgeving waar we een uh, een hoge arbeidsetas hebben en uh, ja, wij willen heel erg graag uh, volgens mij werken. Kijk. Staphorst heeft best wel het image van degelijk, uh, betrouwbaar en dat zijn allemaal heel erg positieve. Er zijn natuurlijk ook de negatieve aspecten, die, uh, maar ik denk dat de negatieve aspecten meer door de pers gecreëerd zijn dan door de Staphorster zelf. Staphorst zelf heeft belang bij doe maar gewoon, doe maar gek genoeg en, en die hoeft die aandacht niet. En dat is misschien wel de, de reden dat Starbucks soms wat meer in de negatieve spiraal zit, omdat men daar eh, ook geen behoefte aan heeft om zich te verdedigen. Dat doen ze niet. Dit is een uh, onderdeel van het nieuw te bouwen Deloitte kantoor in Amsterdam. Oh, oh. even laten zien: dat zijn de mock-ups. De? Proefopstellingen. Oh, Proefopstellingen ja. van de gebouwen die we in Arabië leveren. Stukjes schevel staan hier eigenlijk in de ja. openlucht. Ja, een meter of acht hoog. We noemen dat op zijn uh, buitenlands de visual mock-ups. Het plaatje is er opgeplakt van een uh, heel bijzonder gebouw. Schuine hoeken met koper is dit. Ja, hier hebben we dus de mensen op bezoek gehad... die normaal als een sjeik gekleed zijn. Alleen die kleding hebben ze dan hier niet aan. Maar we eigenlijk. hebben hier een hele grote groep gehad... die hier met een bus vol uh, komen kijken hoe en wat. En dan kan je inderdaad ook snel even wat van stamphoest laten zien. Maar ik moet wel heel eerlijk zijn... daarna gaan ze toch weer terug naar de grote stad. Vorig jaar was u ondernemer van het jaar... categorie accelerating, dus groei... Uh, toen heeft u in de beurs van Berlage volgens mij de, de prijs in ontvangst uh, genomen. Uh, heeft u toen zelf gezegd, ik kom uit Staphorst. Of Speelde dat überhaupt een rol of valt het dan helemaal weg? Nou, ik laat het sowieso nooit helemaal wegvallen. Want ik vind, wij noemen altijd rollenkaarten en het liefst rollenkaarten Staphorst. Want je hebt in ieder geval direct aandacht. Ja, Anne van der Meijden, in de reportage hoorde we... Staphorsters hebben geen behoefte aan aandacht... en ook geen behoefte om zichzelf uit te leggen. Is dat ja. misschien een deel van ja. het probleem? Dat is inderdaad een deel van het probleem. En dat heeft zich toen heel heftig... Uh... Uh, getoond in die hele affaire van die inenting. Uh, want daar ging het eigenlijk om de vraag aan de dominee... de burgemeester was gereformeerd, dus daar was niks meer aan de hand. Maar de dominee die was natuurlijk hervormd en dan van dat hele zware soort. Niet gereformeerde bond, maar uh, gekrookte rit, dat is nog even wat anders... En die wilden absoluut niet met de media praten. Maar dat was natuurlijk ook omdat de media op zichzelf al verwerpelijk waren. Radio ging dan langzamerhand wel, maar televisie dat was natuurlijk toen zeker niet. En dat er gefilmd werd in Staphorst op zondag... dat die mensen allemaal in zwart, of in zwart zeg ik maar... in die mooie kleren dag naar de kerk gingen... was voor die Staphorst een reden om naar binnen te slaan. En dan zeggen ze, nou ja, laat maar zitten dan. Wij, wij reageren niet meer. Want de, de, de, de, de, laat zeggen, de belangstelling van de media... daar heeft die man deels gelijk in, was helemaal op, gericht op uh, kindermoord te stappen. Hm. Kindermoord en te als kopen. En hadden ze het kunnen ondervangen door, door wat meer naar buiten te ja, treden? Ja, absoluut. Dat heeft de burgemeester toen wel geprobeerd. Maar er was geen sprake van. Dat waren hun principes. Het had verder niemand iets mee te maken. Uh, het was vol, volledig volgens het woord van God... Uh, ze waren tegen de inenting. Later bleek natuurlijk: dat was in het dorp waar ik woonde, had het precies hetzelfde. In Meerkerk was ik voorganger. Uh, maar dat, wat dat, die ouders, die gingen dan, van die kinderen die ingeënt moesten worden... die gingen een dag naar de markt en zeiden ze tegen opa en oma... we passen jullie op, oh by the way, uh, om drie uur kunnen ze een, een inenten... maar daar weten oh. wij niets van. Maar zegt u al, ze hebben het aan zichzelf te danken, dat beeld? Of is dat een, een, beetje wel, ja, een, een beetje, beetje ja? wel, ja. Ze hadden wat opener moeten zijn en kunnen zijn... maar ze, het slaat altijd naar binnen daar. Maar, dat, uh, dat is het dan nu, want nu komt er zo'n soort uh, helpstappers aan een ander imago... Is dat dan gedra vragen door Staphorst en ook de oudere mensen in bijvoorbeeld ...die er al ja, langer wonen, of willen meer, ze nu ook liever ook niet? niet meer door de hele bevolking natuurlijk, Maar er komt ook import. En onderaan valt er natuurlijk een deel van de jeugd weg. Door de, de, de, de, de, de, de, de ruilverkaveling zegt Groenman altijd... ...zijn er heel veel van, van die plaatsen minder gelovig geworden. Maar, dat, is, dat is natuurlijk ook zo. Die mensen konden ver, vervoer naar buiten, gingen zondags... Als er weer die weer waren, domen in de stond, zeiden ze: Nou, we, we pakken de auto. Maar die auto, dat mocht toch oh. natuurlijk helemaal niet. Dat is sterk veranderd. Kijk maar eens bij een reizen, hè. Het is een bijzonder leuk conflict geweest. Waar een, een vader een nieuwe auto had gekocht. Maar dan ook van de allermooiste soort. En tegen de jongste oudste ze zoon zei: Je moet mee naar de kerk vanmiddag. Maar je hoeft niet in de kerk te gaan. Je moet met de auto passen. En toen wilde geen krassen. Zullen oh ja, wij dat... nog even gaan luisteren ja. naar Johan de Rood, die we net ook ja. al hoorden? Hij eh, neemt ons ja. mee naar zijn geliefde. De Eihorst en dat is het buitendorp in de, de gemeente Druk, ja. Staphorst, waar hij woont. Ja. Dat verkeer wat je nu opneemt, is eigenlijk niet de bedoeling van deze plek. Daar moet je zitten, in de volledige... Het, het, het, het terpie, bankje wat er staat. daar staat. Heb je hebt heel veel plekken waar je totale stilte hebt. Het zijn hier ook altijd heel veel wandelaars in het weekend. Van heinen en ver komt men hier om de mooie wandelroutes te lopen. Een prachtige omgeving van stukjes bos, weiland... een riviertje dat er doorheen stroomt. Reest. Het riviertje is de reest. Het Reestdal is een, een nationaal beschermd natuurgebied. Je hebt wel de voordelen van de samenwerking... de manier van werken in de gemeente Staphorst. Maar we wonen ondertussen toch in een hele mooie omgeving. Dus het is niet zo... Dat u het hier wat minder benauwend vindt bijvoorbeeld dan in het echte oude Staphorst? Nou, of je het nou minder benauwend... Ik, misschien is dat voor deze of gene van toepassing, weet ik niet. Dus u heeft het eigenlijk nooit zelf als benauwend ervaren? Nee. Vroeger ook niet? Ook niet toen u tiener was? Nee. Als wij vertellen in het buitenland of, of in de Randstad... en men vraagt waar je vandaan komt en je zegt Staphorst... ...kijkt men je op in eerste instantie een beetje vreemd aan. En uh, niet iedereen uh, heeft ook in dat kader zin aan die aandacht. En dan wordt wel eens een beetje eromheen gedraaid... ...dat men uit een dorpje komt uit de omgeving van Meppel of Zwolle. Maar ik zal dat nooit doen. Ik zal altijd heel vol trots zeggen... ...ik kom uit Staphorst en je hebt dan ook gelijk de aandacht als u meer wil weten over dat echte Staphorst... dan is vanaf zaterdag de digitale portal Staphorst in Beeld online. www.staphorstinbeeld.nl ja. Het is tijd voor onze dichter bij de DAF. Dat is vandaag Karel Was. Karel, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we zijn benieuwd. Ja, het gaat over dat pinnen. Mateloos pinnen. De consument wil geld besteden. Het liefst zonder problemen en snel. Wel moet zijn kapitaal beveiligd zijn. Hoe groot of klein het ook maar is. De banken hebben haast om alles te versnellen, want binnenkort kan men gewoon bellen voor wat extra geld. Nu kunnen we spoedig zonder codes pinnen en hoeft niets meer te worden onthouden. We leven heden in de lucht. Ouderen die hun pincode vergeten, behoren tot een grijs verleden. Maar in diezelfde cloud is het niet veilig, want heilig is er voor hackers niets. Ze staan al in dezelfde rij om tussen hemel en aarde te graaien in de beurs van mij en jou. Wellicht moeten we onzichtbare bewakers installeren om in die roze wolk te controleren wat nu zo onbeschermd lijkt. Of minder mateloos gaan pinnen en als eerst eens gaan bezinnen of dit een stap voorwaarts is of niet. Nou, dankjewel, Karel. Het is bijna een, een domineesachtige gedachte. Mooi gedachte. Ja. Ja. We zetten het op onze <laughs> website. Dit is de dag.nu. Daar kunt u de gesprekken terugluisteren en daar kunt u ook reacties of ideeën kwijt. Hartelijk dank aan de gasten hier aan tafel. Paul Hanen, Anne van der Meijden en Tisha Neven. En zometeen na half vier Ger Jochems met de Villa. Villa VPRO. Ger, goedemiddag. Hallo Elsbeth, weet, weet je het al? Nou. De Russen komen. Alweer? <laughs> Jazeker. Met de aankoop van Argusolie proberen ze een greep te krijgen op de Europese energiesector. En hoe eng is dat eigenlijk? En in het politieke panel laten parlementaire journalisten en CDA-leider Van Haarsma Buma hun licht schijnen in de duisternis van de inkomenseffecten van het regeerakkoord. En natuurlijk gaat het ook over de beroering in de VVD-achterban. Maar nu eerst het nieuws. Hier is Lieselot Thomassen. Radio 1.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 PVDA Dijsselbloem zei verder dat ook op andere onderdelen van het regeerakkoord de afspraken staan, maar dat ze nog wel moeten worden uitgewerkt. In Tunesië zijn vier mannen aangehouden die mogelijk joden wilden ontvoeren om losgeld te kunnen eisen. De groep wilde toeslaan op een vrijdagavond als joden de Sabbat vieren. In Tunesië wonen een kleine 2000 joden, onder meer op het toeristeneiland Djerba, veel joden vieren de Sabbat daar op het strand. De politie in Drenthe onderzoekt of er een verband is tussen twee branden afgelopen nacht in Emmen, onder meer in het dierenpark. Rond middernacht was er een klein brandje in het centrum van Emmen. Zo'n drie uur later was er 500 meter verderop een grote uitslaande brand... in een restaurant van het dierenpark Emmen. Mogelijk zijn de branden aangestoken. En dat is nieuws op dit moment. Aan ANWB Verkeersinformatie. De avondspits begint al zo'n beetje. 20 kilometer staat er. De meeste vertraging tussen Utrecht en Amersfoort. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Alfred Soest en Amersfoort 9 kilometer. Kapotte vrachtwagen op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zevenberg. Hoek 2 kilometer. er zijn 2 rijschokken dicht. A28 Utrecht swolle tussen Af en Dendolde en Leusden langzaam rijden over 6 kilometer. En een aanrijding op de A58 Breda Tilburg, tussen Gilze en Goorle 4 kilometer. De linker rijschok is dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Texelblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. De samenwerking tussen VVD en Partij van de Arbeid is nog koud begonnen... of het kostte een van de partners al bijna de kop. Tientallen opzeggingen en duizenden woedende reacties op de site van de VVD. Allemaal vanwege de plannen voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. En natuurlijk gaan wij daarover praten met ons politiek panel na vier uur. Maar ook over de vraag of de beediging van het nieuwe kabinet... want dat zal er toch wel komen... in het openbaar moet gebeuren of achter de oude verteidiging getrouwde gesloten deuren van het paleis van koningin Beatrix. Rusland heeft zo langzamerhand een flink deel van onze olievoorraden in handen. Is dat een goede zaak of zien we iets belangrijks over het hoofd? Rob de Wijk, veiligheids- en defensiespecialist, geeft tekst en uitleg. En u kunt natuurlijk reageren via onze site villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. Binnenkort kan iedereen overal ter wereld voor 250.000 euro de Hongaarse nationaliteit kopen. En dat is een ideetje van minister-president Babak. Henk Hiers, hij is correspondent in Hongarije. Goedemiddag, Henk Hiers. Goedemiddag. Is het een serieus plan? Uh, half, half. Um, het is een uh, plan, het, het wetvoorstel is zaterdag al ingediend... dat uh, voor dat bedrag je uh, in ieder geval een permanente verblijfsvergunning in Hongarije kan krijgen... en daarmee natuurlijk ook meteen de hele Europese Unie in kan... En uh, je uitzicht krijgt dat je uh, na vijf jaar automatisch of in een versnelde procedure uh, het Hoegaarse staatsburgerschap ook kunt verkrijgen. Dat laatste is overigens uh, al een dag later uh, meteen afgeschakeld door, door degene die het voorstel heeft ingediend. Uh, omdat er ja, toch wel veel reactie op kwam. Dat dat wel een beetje erg ver ging. Dus of dat in de wet blijft staan. Is maar de vraag. Ja, wat zit er eigenlijk achter... Wat erachter zit is dat uh, A, Hongarije een enorm grote staatsschuld heeft... en de regering wil laten zien dat ze iets aan die staatsschuld doet. Nou ja, als je dus als buitenlander 250.000 euro uh, op tafel legt... en een deel van die schuld op, uh, opkoopt, dan, dan, ja, dan los je daarmee een probleem op. Het tweede is, waar, waar een beetje over gedacht wordt, is... er zitten heel veel Chinezen die wonen en werken hier in Hongarije. Dan heb je het echt over tienduizenden mensen. Die hebben vaak hun eigen bedrijf hier, die zitten hier al jaren met een gezin en die klagen steen en been... dat het ongelooflijk moeilijk is om, uh, om hier een permanente verblijfsvergunning... en staatsburgerschap te verkrijgen, wat velen wel zouden willen. Dus het zou ook een beetje een gebaar naar, die, naar die, die bevolkingsgroep zijn. Dan kunnen ze dus een verblijfsvergunning kopen. Wat afgezwakt is, is dat ze dan ook onmiddellijk de nationaliteit krijgen. Maar met die verblijfsvergunning, wat je al zei, kunnen ze wel heel Europa in. Is dit iets wat binnen de Europese Unie uh, mag? Dat je zomaar verblijfsvergunningen verkoopt... Uh, nou, dat hangt er vanaf hoe je het formuleert. Er, er wordt vanuit Brussel wel meteen weer, zoals we al vaker met voorstellen vanuit Hongarije, met arge ogen gekeken waar ze nou weer mee bezig zijn. Maar het is niet geheel ongebruikelijk in, in heel veel landen in de wereld, dat je als je bijvoorbeeld uh, een bedrijf sticht uh, in een land, dat je dan ook uh, uitzicht hebt op een versnelde uh, verblijfsvergunningsprocedure. Dat geldt voor, voor Canada, voor de Verenigde Staten um, en dat kan ook in sommige Europese landen, bijvoorbeeld in, uh, in het, uh, het Britse eiland St. Kitts. Als je daar uh, een huis koopt voor een bepaald bedrag, dan, dan, uh, dan gebeurt precies hetzelfde. En dat is iets wat heel veel Russen bijvoorbeeld doen. Dus het is niet geheel ongebruikelijk, maar er zitten wel haken en ogen aan. Noem eens. Maar ja, uh, de vraag is bijvoorbeeld, wie gaat controleren waar dat geld vandaan komt? Ja. Uh, wat mensen op tafel leggen. Dus voor je het weet, heb je uh, de halve uh, onderwereld van Afrika of Azië. Uh, die heeft een, een, een gratis toegangsticket tot, tot de hele Europese Unie. Nou zeg ik het zwart-wit, maar daar komt het dus wel op neer. Ja, en daarom kan ik mij voorstellen dat de, Euro Euro, uh, de Europese Commissie hier een stokje voor gaat steken. En in ieder geval gaat eisen dat er keihard op tafel komt dat dat geld kosher is. Nou, dat zou een van de voorwaarden kunnen zijn. Ik denk, kijk, het, het, het punt is wat deze regering heel vaak doet... dat is, die verzinnen allerlei fantastische plannetjes... ze hebben een absolute meerderheid in het parlement... gooi je dan een van de wetsontwerpen het parlement in... en voor je het weet um, is, is het aangenomen... zonder meestal, uh, heel vaak, dat soort dingen echt goed door te denken... naar de hagen, haken en ogen te kijken, te overleggen met allerlei partijen. Daar is allemaal geen sprake van. Wat is er mis met die Hongaren? Nou ja, waar het op neerkomt is dat de regering een vrijwel absolute macht heeft. En dat die regering daar ook gebruik van maakt. Kijk, de overlegdemocratie is hier al anderhalf jaar geleden afgeschaft. Maar ze zijn een beetje vergeten dat ze nog wel lid zijn van de EU. En dat daar enig overleg toch altijd wel gewenst wordt geacht. Ja, dat is waar. Uh, maar tegelijkertijd zijn ze het helemaal niet vergeten, want ze krijgen natuurlijk behoorlijke subsidies van de EU en die zijn heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Nee, dat is een dilemma waar, uh, waar de Hongaren mee zitten. Oké. Okay. Henk Jus, correspondent in Hongarije, bedankt en goedemiddag. Goedemiddag. Psst. Eén minuut. De auto. Hij vond het heerlijk auto Samen zijn, samen zitten. Het was een soort huisje. We konden niet gestoord worden, weet je. En, uh... Maar we zijn wel altijd tegen elkaar uh, goed gereden als we weer thuis waren. Of als we ergens aankwamen, heb je goed gedaan. En dan kwam wel een kusje toe. Nou, dat was het dan. <laughs> ja. Ik had nog graag in mijn oude autootje doorgereden. Maar ja, ik, ik reed in zijn auto naar het ziekenhuis en zo. Daarna heb ik hem steeds gebruikt. Nee, dat ging eigenlijk zo vanzelfsprekend, weet je. Ja, maar ik spreek dan tegen hem. Ja, een beetje vlug gaan, maar oké, okay, je zal het toch wel goed vinden. Niks gebeurt. Nee, want dan spreek ik tegen hem gewoon. In zijn auto. U hoorde 1 minuut, gemaakt door Imke van Horen. En kijk voor meer minuten op onze site vpro.nl slash 1 minuut.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 Metropolis Radio kijkt deze week over de grenzen naar bijzondere opleidingen en scholen. Gisteren was Metropolis op een school in Italië waar Nederlands gegeven wordt. En dat is een verdraaid lastige taal voor de gemiddelde Italiaan. Dit en dat en het en uh, uh, uh, het en dit. De. Uh, deze, de een beetje grammatiek. Uh, de regole grammaticali. En vandaag Indonesië. Daar is een opvanghuis voor armen uitgegroeid tot een islamitische school. En die moet volgens radicale moslims vervolgens weer leiden tot een islamitische staat. Een reportage van Wilma van der Maten. Hallo, goedemorgen. Een klas vol met meisjes die van top tot teen zijn gesluierd met allemaal de Koran voor zich. Dit is Rina, ze is 14 jaar oud en ze wil graag een vers voor mij opdreunen. Want ze leren hier dus allemaal de Koran uit hun hoofd. Dit is gemengd in het Arabisch en in het Indonesisch. En het laatste is bijzonder want op de meeste Koran scholen leren ze de Koran alleen in het Arabisch. Weet je nou ook Rina wat je me vertelt? Al-Qur'an adalah kitab. jadi sebuah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. dat de Koran onze leidraad is, onze gids in het leven. En waarom wil je zo graag de Koran uit je hoofd leren? Beliau kata guru ngaji katanya kalau ngapal Quran itu dari Koran uit keturunan akan dapat omdat haar is verteld dat als ze dat eenmaal kan... haar familie zeven generaties lang de zegen van God zal ontvangen. Nou, deze Koranschool behoort tot uh, de grote islamfamilie... die zichzelf de Darurat Tarbiyah noemt. Het is eigenlijk een soort orthodoxe variant van de islam... die door heel Indonesië wordt verspreid... in de hoop dat het land uiteindelijk in een officiële islamstaat gaat veranderen. Met onderwijs, met dit soort kinderen. Hij is directeur van de school, hij is arts in de avond en Koranonderwijzer overdag. Dus geen onderontwikkelde mensen, mag je rustig zeggen. Hem ook eens testen of hij ook de Koran uit zijn hoofd kent. Jij mag een vers kiezen uit de Koran. Ja. Dus dat doet hij in het Arabisch. Hij vertelde me net dat hij er zes jaar over heeft gedaan... om het hele boek uit zijn hoofd te kennen... Ja? Oké, okay, nou let's go around, ja. Yeah. Oké, okay, we still in the garden, yes. Hoe old are the children hier? Three and five years old. We zijn hier bij de peuterschool. De kinderen zijn hier drie, vier jaar oud. Ook allemaal in kostuumpjes, meisjes met sluiers. Okay. En wat leren ze? They, they can memorize the Quran about like the want to sleep, like that. Yeah, no. In het Arabisch Allah te danken voor het eten. En in het Arabisch Allah goede nacht te wensen als ze we gaan slapen. Het is de oudste groep hier, jongens, pubers van 16. Ook allemaal de Koran aan het opdreunen. En het begint hier, ochtends al om drie uur. Nou, niet de kleintjes natuurlijk, die mogen nog even blijven slapen. Maar dit soort jongens staan dus uh, voor dag en dauw op. En dan beginnen ze al meteen met, uh, met het leren van de Koran. En dat gaat door tot avonds tien uur. Dan gaan ze pas naar bed. Er zit hier zo'n puber met puistjes. Waarom zit je nou eigenlijk hier op deze Koranschool? Wat is er nou zo leuk aan? Gratis. Oh! Nee, oké, okay, lucky. We huh? got free. you never, never Oh. No. Het is gratis. Zijn ouders hebben dat bedacht. Ze hebben geen geld. En hier wordt hij bezig gehouden. Ja, dit soort Koranscholen zijn dus ook op opvangplekken voor... de kanslozen, waar je dus ook van alles mee kunt doen. En jij? Hij wil graag uh, Ulama, religieuze onderwijzer worden. Net zoals de vriend die naast hem zit. En met fondsen van conservatieve moslims worden dit soort scholen in stand gehouden. En iedereen komt er als een religieuze onderwijzer vanaf om de boodschap van Allah te verspreiden. Een beetje eng hoor. Alleen zo uh, de Koran voor deze jonge kinderen die makkelijk te manipuleren zijn. Die je van alles in hun hoofd kunt stoppen. En waar je dus ook van alles mee kunt doen. En volgende week onderzoekt Metropolis... hoe er elders in de wereld wordt omgegaan... met transseksualiteit en travestie. Tot volgende week dus. De Russen krijgen een steeds grotere greep op de Europese energievoorziening. Het Russische bedrijf Sistema neemt het Nederlandse Argos Oil over. En dat werd gisteren bekend. En dat is de vierde keer in één jaar tijd dat Rusland ze slag slaat in de Nederlandse energiesector. En we praten daarover met Rob de Wijk van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Rob, goedemiddag. Goedemiddag. We kennen elkaar honderd jaar, we zitten dat ja. je en jij. En volgens het Financiële Dagblad uh, komt met die overname van Argos... een heel groot aantal olie- en brandstofdepots in handen van de Russen. Dat ja. vind ik bedreigend klinken. Ja, nou ja, of het echt bedreigend is. Je kunt ook zeggen, daarmee is de leveringszekerheid... vanuit Rusland steeds meer gegarandeerd. Dat is het argument wat daartegen tegen. Ja, maar in als zij gewacht. ooit tekorten hebben... dan gaat die olie eerst naar hun en dan pas naar ons, toch? Ja, dat zou kunnen. Maar er komt natuurlijk ook een hoop olie en gas uit Rusland zelf. Nee, het interessante hiervan is is dat uh, er uh, door Rusland zeer nadrukkelijk wordt geschreven door hele hechte strategische relaties met West-Europa. Mm -hmm. En de reden ligt voor de hand. Uh, de Russische economie die is voor een zeer belangrijk deel... afhankelijk uh, van olie- en gas -export. Het is een zeer inzijdig ontwikkelde uh, uh, economie. Als, dit, als die olie- en gas-exporten als die uh, stokken... Mm -hmm. om wat voor reden dan ook, uh, dan ligt... Uh, Rusland op zijn kont. Mm -hmm. Dus dat willen ze niet. En uh, ze zijn wat dat betreft zeer geschokken uh, door wat er een aantal jaar geleden is gebeurd met, uh, met Oekraïne. 2009, 2010 zijn er allerlei uh, toestanden geweest. Waardoor uiteindelijk zeg maar, het Kremlin besloten heeft om de gaskraan uh, dicht te draaien... en Oekraïne uh, even geen, uh, geen gas meer uh, te leveren. Waardoor hele delen van Centraal-Europa ja. gewoon uh, eigenlijk... ja, daar ging letterlijk het licht uit. Uh, ik heb dat zelf meegemaakt toen ik in Slowakije Slovakije was. En het was echt uh, bizar wat er toen gebeurde. Ja. Dat willen ze niet meer. Uh, en ze begrijpen dat ze daar enorme fouten mee hebben gemaakt. Uh, ook al ging het om betalingen met de Oekraïne. Maar het punt is dat dat een enorme discussie teweeg heeft gebracht in, in West-Europa. Eh, het aanzwengelen van bijvoorbeeld alternatieve energiebronnen. Je ziet wat Duitsland aan het doen is. Meer dan 20% komt al uit alternatieve energiebronnen. Maar wacht even, dus eigenlijk zeg je... Rusland is nu een beetje bang door die fout die ze toen gemaakt ja. hebben... dat West-Europa denkt, we wij wij willen niet afhankelijk ja. zijn van jullie... Ja. en of wij afzetgebied zijn ja. voor jullie zal ons worst zijn. We ja. gaan het zelf doen. Ja, nee, we willen dus uh, we willen grip krijgen op wat ze dan in het jargon noemen... Uh, die downstream activiteiten, met andere woorden. Zeg maar, uh, datgene wat er op olie en gas gebeurt met betrekking tot de distributie, bijvoorbeeld in Nederland, daar wil je grip op krijgen. Dus je, zij willen gewoon zelf een greep hebben op het feit dat ja. wij hun gas blijven afnemen. Ja. Dat ja, is het, het. Ja, het is gek. Het is dus precies andersom. Maar, slim, daar, ja. maar daarmee word je dus wel eh, buitengewoon afhankelijk van, eh, van die Russische olie en gas. Het gaat ja. dus niet alleen maar over gas, maar het gaat ook doen in de maats om olie. We ja. hebben het nog even om een beeld te krijgen, ja. want Ger zei het, ze krijgen een enorme grote vinger in de pap, dat Argos, dat is de grootste zelfstandige ja. oliehandel van, van heel ja. Wat hebben die Russen dan, want het is in één jaar tijd de vierde keer, wat hebben ze hier nog meer in handen? Weet je Nou, dat? er zijn hele mooie deals uh, gesloten met bijvoorbeeld uh, uh, onze, onze, onze eigen gasmaatschappij. Uh, hè, er wordt nagedacht over een gasrotonde in het noorden van het land, want onze uh, gasbel uh, die, uh, uh, die raakt op. En er is een deal gesloten uh, waar uh, Nederland een. Uh, en een belang krijgt van pakweg 9% in Noordstream. Dat is een, een olie-gaspijpleiding een van Rusland naar, naar Duitsland. Want die rotonde, dat moeten we letterlijk zien. Dat is gewoon ja. een leiding die ja. dan op Nederlands grondgebied gewoon gas doorvoert. Ja, exact. Ja. En dus de Nederlandse gasmaatschappij, die, die, heeft, dat dus, die heeft dat dus nu geregeld. Uh, en daardoor krijgt uh, de uh, daardoor krijgt gaspomp krijgt weer een belang in de gasvoorziening vanuit Nederland naar naar het uh, Verenigd Koninkrijk toe. Dus je ziet dat aan alle kanten. Uh uh, uh, ja, ze begint die verknoping he, te raken ja. waar bijvoorbeeld de gasunie nadrukkelijk na bij betrokken is. Ja. Zegt dat systeema? He. we hebben er gisteren even over gesproken met Hubert Smeets... die ja. is ooit correspondent geweest voor NRC in Rusland. En die hoorde dat in het nieuws en die begon er gelijk opgewonden over te praten. Het is niet <lacht> een bedrijf, om het maar zachtjes te zeggen, wat goed, goed bekend staat. Nee, ze hebben hele nauwe, hele nauwe relaties met het, uh, met het Kremlin. komen ook? Ja, maar dat is bijna eigendom van het Kremlin. En Er zijn wel van die cartoons uh, uh, uh, uh, uh, geweest... waar uh, uh, Poetin uh, de, de, de gaskraan van Gazprom in zijn kantoor had staan... en dat naar Believen kon uh, open en dicht kon uh, draaien... om uh, Europa daarmee uh, af te zetten. Ja, maar het punt is natuurlijk... Uh, dat het een hele duidelijke politiek-economische reden heeft om dit te doen. En dat heeft volgens mij gewoon te maken met het feit... dat die, een, uh, dat die economie van Rusland zich zo ongelooflijk eenzijdig heeft ontwikkeld. Ja. En, nee, ik weet dat. Omdat, ik kan me heel goed herinneren, vorig jaar had ik, was ik in, in Zuid-Frankrijk. Toen had ik een, een discussie met Miller. En dat is de, de, de grote baas van, van Gazprom. Wij moesten samen optreden. En toen uh, vertelde ik uh, dus de, aan dat publiek, wat uit allerlei olie- en gasboeren bestond, van uh, kijk, uh, wij zijn hier in Europa buitengewoon geschrokken van wat er met Oekraïne is gebeurd. En het feit dat uh, Rusland zomaar uh, die gaskraan kan uh, dichtdraaien. Dat is een enorme stimulans voor de ontwikkeling van alternatieve energie. Dus uh, uh, zonne-energie, windenergie, maar ook bijvoorbeeld schaliegas. He, schaliegas, dat zit, dat zit ook in de bodem uh, in grote hoeveelheden. Hm? Nou ja, uh, dat, is, uh, dat is gas dat je op onconventionele uh, wijze moet winnen. Dan moet je, alleen ondergrondse lagen moet je dus uh, kapot slaan, zeg maar. En dan uh, glippert dat uh, gas met, uh, met allerlei toevoegingen dan wel naar de oppervlakte toe. We willen dat eigenlijk niet, eh, omdat dat grote problemen oplevert met betrekking tot het milieu. Maar we willen ook niet spanker. zo afhankelijk zijn van die Russen. Maar het, het, de keerzijde is dat we daardoor dus enorm afhankelijk kunnen worden van, van de Russen. En die, ja. eh, en die alternatieve energiebronnen, die maken dat dus mogelijk. Nou, Miller, die, eh, die ja, reageerde als door een wesp gestoken. Die zei, ja, maar dat is nou precies wat we niet willen. En vervolgens nam die me nog even apart naar die, eh, naar die bijeenkomst. Toen zei die van, eh, meneer de Wijk... Eh, wat vertelt me nu? Ik zei, nou, ik vertel nu precies... hoe dat politiek en uh, publiekelijk hier gevoeld wordt in het maar Westen. Dat... En dat komt gewoon door jullie. Maar ja, dat maar dat dat inzicht... wat, en dat is wat we niet meer willen, zei hij. Maar dat dat inzicht bij die man ja. nog uh, moest, moest indalen... dat zal hij toch wel gemerkt hebben? Nou, dat heeft hij zeer duidelijk gemerkt. Ja, Want doe, hij heeft zeer ja. duidelijk gemerkt ja. wat de gevolgen waren van die acties... Ja. die niet eens wat te, ha te maken hadden met West-Europa... maar waardoor in één klap die enorme kwetsbaarheid ja. van West-Europa... ten opzichte van, uh, van Rusland... hun macht zo aan de orde kwamen. Ja. En ja. toen zei hij, ja, we zijn gewoon... Ook nu bezig met een, een zeer natuurlijk investeringsprogramma... om grip te krijgen op die downstream-activiteiten... dat we in ieder geval gegarandeerd ja. afzet hebben. En nou loopt daar dwars doorheen een onderzoek van de Europese Commissie... Oh. naar de praktijken van Gazprom, met de vraag... is Gazprom niet de hele gasenergiemarkt aan het saboteren? Ja, en vervolgens heeft, uh, volgens mij zijn een paar maanden geleden geweest... in september, Poetin, toen hij president uh, was heeft hij een decreet uitgevaardigd dat uh, een, een bedrijf als Gasprom... niet ongeautoriseerd zonder toestemming van het Kremlin... gegevens aan internationale organisaties naar het buitenland uh, mag. Dus niet meewerken aan, aan een onderzoek. onderzoek? Ja, daar komt het feitelijk om neer. Dat kan alleen maar als er, een, uh, als er een toestemming komt van het Kremlin. Maar is Gasprom dan, uh, meneer Miller, ook niet zo machtig... om Poetin te zeggen, doe nou niet zo dom... Wij hebben uh, van meneer de Wijk gehoord hoe er gereageerd wordt. Of <laughs> he, met andere woorden. Uh, doe nou niet zo dom. Laten we nou wel meewerken. Want zo meteen. Nou ja, maar dat is natuurlijk typisch voor, uh, voor Rusland. Rusland is geen uh, echte democratie. Uh, zit redelijk in de problemen met zijn olie- en gas-exporten. Zijn zeer afhankelijk voor hun economische groei van het, uh, van het buitenland. En daar gelden in mijn optiek ook, ook hele andere wetmatigheden... en ook hele andere realiteiten. Maar ze beginnen dus langzaam tot de conclusie te komen... dat wat ze doen niet kan. En dat het alleen maar een stimulans is voor ons, ja. het Westen... om allerlei alternatieven te gaan ontwikkelen... en minder afhankelijk te worden van... Uh, maar dan van was ik tot, tot mijn stomme verbazing... dat de Europese Commissie die naast dat onderzoek... ook bezig is met allerlei uh, initiatieven te nemen... om los te komen van die Russen... en dat Nederland daarin dwars ligt... Ja, want het Nederland natuurlijk gigantische belangen heeft. Ook weer, weer met betrekking tot de afspraken die er zijn gemaakt met gaspompen. Jawel, maar dat is, op, dat is de korte termijn. Maar dit gaat over de lange termijn. Ja, maar wij in Nederland zijn ongelooflijk goed in uh, het, het nadenken... over de korte termijn uh, handelspolitieke winsten. Maar wij denken helemaal niet meer strategisch. Dat is het hele punt. En ja. wat je dus nu ziet in de Europese Unie... en ik vind dat echt heel interessant wat er gebeurt... is dat men zo langzamerhand begint wakker te worden... en men begint veel strategisch te denken over grondstoffen in algemene zin. Grondstoffen dus, zeg maar, inclusieve energie. Dat zie je op dit ogenblik gebeuren. Want dit speelt niet alleen met olie en gas... maar dit speelt, dit speelt ook gewoon met, met allerlei basisgrondstoffen. Ja. He, kunnen we daar nog bij komen? ja of nee? Dat is een grote mm -hmm. vraag. En ja. dat is in toenemende mate... is dat een geopolitiek, ja, buitenlandspolitiek vraagstuk geworden. Mm -hmm. En je ziet dus dat, dat ja, die hele discussie langzaam aan het omgaan is. Maar Nederland heeft natuurlijk zeer grote handelspolitieke belang. Dus daar is het ja, de gas, gas de, en da ja. ja, en daar is dus het, het korte termijn het belang prevaleert en de, de korte termijn winsten prevaleren hier terwijl een, andere, een aantal andere landen zijn nu gewoon echt bezig met na te denken hoe moet je hier strategisch tegenaan kijken? Ja. Precies. Nu is die Europese Commissie, alles wat je erover leest... die is daar heel fanatiek mee bezig. De kans is heel groot, wat ik lees daarvan... dat er een zaak, een rechtszaak ja. komt tegen Gazprom. Stel nou dat die zaak gewonnen wordt. Wat betekent dat voor onze relatie met Rusland? Ik zou het niet weten. En dat heeft te maken met het feit van... Uh, in hoeverre ben je nou echt in staat als Europa... om Gazprom onder druk te zetten. En dus het Kremlin onder druk ja. te zetten. Maar daar zeg als Europa... Ja, voor je loper, moet nu voor als loper, Europa optreden. Ja, maar voorlopig ja. zijn we wel een, met handen en voeten gebonden aan ja. Rusland voor de gasleveranties. Ja. 80% van het gas komt volgens mij uit, uh, uit Rusland op dit ogenblik. En het is niet handig als daar 20% van afgaat. Nee. Dus je hebt elkaar redelijk in de tang. Dus wij hebben allerlei juridische argumenten, maar zij hebben het gas. Ja. Dus hoe gaan we nou... Ja, ik, nee, ik denk dat dat tamelijk onvoorspelbaar is wat eruit gaat komen. Dat ja. kunnen we winnen. Maar dan zal het een perisoverwinning zijn als er vervolgens niks gebeurt. Of we moeten alternatieve aanvoer bedenken. Wat ja. zou dat kunnen zijn? Maar dat is alles ja. geprobeerd ook Europees. En dat mislukt dan weer omdat, omdat uh, Europa er niet voldoende geld voor uittrekt. Ja. Of omdat een van de landen dwars ja. Ja. ligt. Maar dit is een van de belangrijkste argumenten natuurlijk. Oh om eh, alternatieve energiebronnen te gaan eh, ontwikkelen. Ja. Wat he, dat heeft natuurlijk een milieucomponent in zich. Maar een even belangrijk punt is gewoon dit. Hoe ja. afhankelijk wil je zijn van andere landen eh, voor je olie- en gasvoorziening? Nou, het antwoord is steeds minder. Uh, nee. Ja. Of steeds meer nee. En uh, dat betekent dus dat in een land als, uh, als Duitsland... Ja, die gaat er veel strategischer mee om uh, dan wij. Ja. En een van de redenen waarom ze daar zo zitten te investeren... in, uh, in alternatieve energiebronnen en waarom dat zo succesvol is... is niet alleen maar het milieu, maar zijn ook de strategische belangen. Maar dat is dus een beetje het punt. Sommige landen in Europa, dus niet heel Europa... zijn uh, politiek naïef, handelsbekwaam ja. uh, ja. verder. Maar dat is Daadwerkelijk, economisch ja. slim, ja. Ja. maar politiek naïef. Ja, maar dat is typisch Europa. Je ziet dus dat over overal ter wereld, in Rusland, in China, in India... in de Verenigde Staten, in Japan... wordt er steeds strategischer nagedacht... en wordt nagedacht van hoe verandert de wereld op dit ogenblik. Waar ligt de macht en wat... Vormt die macht dan. en die macht wordt in toenemende mate uh, gevormd door uh, energie en door uh, grondstoffen. Ja. En hoe kunnen we dan minder afhankelijk worden van andere landen om onze politieke speelruimte te De wereld wordt uh, er niet veiliger Rob, op? Nee, maar goed, dat hoeft natuurlijk dat altijd. Is... Maar goed, als ja, we als als maar wat minder naïef ja, zijn. Iets minder naïef. Veiliger ja. hoeft niet eens, maar iets minder ja. naïef ja, nee, omgaan moet, ja, je, nou, ja, wel, we, we moeten iets opnieuw leren wat we gewoon vergeten zijn in Europa. En dat is gewoon machtspolitiek op de Wijk, dankjewel, van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En Villa VPRO is zometeen na het nieuws bij u terug met ons politieke panel. Ra, ra, waar wij het over gaan hebben. Tot zometeen.